In Groot-Brittannië zijn nog eens drie mensen opgepakt... in verband met de moordaanslag op de Britse militair. Rechercheurs van Scotland Yard hielden twee mannen van 24 en 28 jaar aan... in een huis in het zuidoosten van Londen. En op hetzelfde moment werd een derde verdachte... elders in de stad op straat opgepakt. De mannen worden verdacht van het beramen van de moordaanslag. Er zitten nu zes mensen vast in verband met de moord op Lee Rigby.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 Verspreid over het land mogen de inwoners van honderden gemeenten stemmen. Er gaat veel aandacht uit naar wie de burgemeester van Rome wordt. Aan de resultaten zal ook geprobeerd worden af te lezen hoe het staat met de populariteit van de partijen die landelijk met veel moeite een coalitie hebben gesloten. Het centrumrechtse blok van Silvio Berlusconi en het centrumlinkse blok van premier Enrico Letta. Zijn regering kwam vorige maand tot stand.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 Het weer, het is bewolkt en vooral in het oosten en zuidoosten valt nog regen. Vanmiddag komt vanuit het noorden de zon tevoorschijn. Middagtemperatuur wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook Britains Spring Symphony op 3 juni. Klassiek op zijn Brits.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 Dit is de zondag. Kifa Alouche. Ja, en Kifa Alouche staat, uh, staat, waait bijna om hier. Terwijl het, uh, de, de stevige wind jaagt over het, over het wateroppervlak hier... Uh, bij de Oostvaardersplassen. Uh, ergens hier in de verte, een paar honderd meter verderop... Is een, uh, is een enorm nest van uh, een paardje zeearenden. En die hebben, zo heb ik me net laten vertellen, twee jongen gekregen. Dat is heel, uh, dat is heel bijzonder. Een hele goede morgen, welkom bij Dit is de Zondag. Uh, ik sta hier aan de Oostvaardersplassen. Uh, en ik sta hier niet alleen. Uh, mijn gast is uh, iemand die zich hier vast helemaal op zijn gemak voelt... in dit reusachtige natuuruniversum. Heeft u zo ooit zien vliegen? Zo'n zeearend? Nee, alleen op de televisie. Nee, nooit in het echt. De stem die u hoort terwijl de wind om ons heen raast... is die van Guy Deilweg. Hij leeft al meer dan 50 jaar in de geest van Franciscus van Assisi. En dat doet hij niet in een gewoon klooster, maar in een milieuklooster. Dat klooster heet Stoutenburg en dat staat bij Leusden in de buurt. Bent u inderdaad echt helemaal in uw element hier, in de nee, natuur? In mijn, e in mijn elementen, mag ik wel zeggen. Het is de wind, het water, het lucht, de jagende wolken... het land wat hier voor ons ontwikkelt. Ja, dit dus, dus zijn de elementen en daar voel ik me heel goed weer thuis. Ja. Nou, uh, zei ik net al, een Franciscaner monnik. Franciscus is de heilige aan wie we Dierendag te danken hebben. Uh, mogen we hem met recht een groene heilige noemen? Ja... ik. Wij nu wel. He, toen speelde dat natuurlijk helemaal niet. Het was helemaal geen milieuproblematiek en zo. Dus het is voor man die vanuit zijn verbondenheid met de natuur... en wat hij daarmee kon communiceren enzovoorts... door ons gezien wordt als een groene heilige. En ik vind dat helemaal terecht, hoor. Ik vind dat helemaal terecht. Maar hij leidt ons eigenlijk naar de diepte en vanuit de diepte naar de breedte. Als je snapt wat dat ik bedoel van, vanuit, vanuit een kern van het bestaan... naar het omarmen van het hele bestaan... En het is een beweging die wij eigenlijk bij de meest zouden moeten maken. Niet alleen maar naar de breedte, maar ook naar de diepte. Of uit die diepte heb je een anker, een kern... waarvanuit je dan ja, je opvattingen over de medeschepselen om je heen ja, kunt herijken, als het ware. Ja. Ja. Uh, nou zei ik net uh, dat u uh, de oprichter bent van een milieuklooster. Nou, dacht een van de, ja. of Een van de oprichters. Nou dacht ik dat het in een klooster, dan gaat het toch om God. Zeker. Niet om de natuur. Kijk, dan nou maakt u een onderscheid wat ik dus niet zo gauw zou maken. Kijk. Dit is uh, wat ik net al zei over de diepte van Jesus. Dat Die man is natuurlijk een hele bijzondere mens geweest. Lang geleden, maar klein, lelijk mannetje. Wat uh, zich zo aan God wilde wijden dat hij mystieke ervaringen kreeg. Maar uit die mystieke ervaringen steeds dieper ontdekte die verbondenheid van alles wat bestaat. Hij noemde ook alles uiteindelijk. He. Aan het eind van zijn leven zong hij het loflied van de schepselen... en noemde hij alles zijn broeder en zuster. Vanuit een diep besef he, dat alles ontstaat uit dezelfde bron. En we hebben met, met, met, met elkaar te maken. En we hebben met elkaar te maken als een soort ja, lofzang op de schepper. Alles zingt de lof van de schepper. En wij doen dat een beetje op met een valstoontje af en toe. En dan moet je dan... Ja, ja toch? En, ja, dat, moet dan, dat zou je kunnen corrigeren. En dan word je een vrij mens. Ja. Dus dat verbondenheid met, met, met de schepping zoeken is eigenlijk ook verbondenheid met de schepper zoeken? Absoluut, in, mijn, in onze visie wel. Ja. Ja. De, de, de schepping is nu een beetje koud en winderig. Zullen we naar binnen gaan? Is goed, doen we. Oké. Okay. trying to let your eyes see what worries me cause it's a shame to see that you're the only one who can't look into your own dream is you, yeah, is you. Finding yourself isn't easy, and it's harder when you've never even tried, well I'm trying stad van Stevie N. U luistert naar Dit is de Zondag Live vanuit Natuurbelevingscentrum... ...de Oostvaarders hier aan de Oostvaardersplassen... ...met een wijts uitzicht over die Oostvaardersplassen... ...die er nu een beetje grijs bij liggen. We zien het water voortgestuwd worden door die wind... ...waar we nu uit ontsnapt zijn. Ik zit... Uh, Heerlijk, behagelijk warm binnen. Kijk uit over dat, uh, dat prachtige uitzicht. Samen met mijn gast, Guy Deelweg, Franciscaner monnik en initiatiefnemer van de Leefgemeenschap Stoutenburg. Guy, wanneer was het moment dat je dacht: ik wil Franciscaner monnik worden? Nou, dat is in twee stappen gegaan. Ik heb uh, in een sanatorium gelegen als jongetje. En toen ik, acht negen jaar was ik toen. En toen kwam bij mij sterk het verlangen erboven om priester te worden. Ik was ook in een katholiek milieu opgegroeid, was missionaar geweest. Woonde op de Prinsengracht naast de Duif. Een, een mooie kerk in Jos Bedingstam, zal ik ja, zeggen. Ja, ik ben er dus missionaar geweest en op het koor gezeten. Ja, daar word je, zeker als jonge jongen, word je, word je geraakt door de velen van rituelen. Door het lichte glans, de liturgie, de, de rituelen enzovoorts. Dus daar voelde ik in opgenomen, in gedragen. En uh, toen ik zo in bed lag, ik, als je... Als je licht te kuren, dan heb je veel tijd om na te denken, zoals zeggen, en te fantaseren. En dat doe je natuurlijk als jonge jongen. Hoe oud was je toen? Negen jaar, denk ik. acht, negen jaar. Ja, ja. En maar dan fantasieer je dus ook over dat priestertje? Ja, tuurlijk. Juist, juist dan. Ja? Terwijl de andere jongen: kijk, als je in een katholiek milieu zit, dan is dat al gauw voor de hand. Ik speelde ook priestertje thuis. En mijn oom was zo vriendelijk om een altaartje voor me te maken. En dan kreeg ik ook een gewaadje aan. En mijn tante was dan mistinaar. En ja, dat was zo bij katholieke jongetjes is dat niet ongebruikelijk, zal ik zeggen. Zoals een ander bronziumman speelt. Of wat spelen ze tegenwoordig eigenlijk? Geen idee, maar in mijn tijd in elk geval cowboytje en Indiaan. Ja, dat deden we ook hoor. Een riddertje met van die zwaar houten zwaarden en zo. Maar dus ook priestertje, begrijp ik? Ook priestertje, zeker. Nou, dat groeide. En dus ik had dat verlangen wel. En dat uh, heb ik ook verteld, tegen mijn moeder, Die, uh, mijn moeder waren, waren uit elkaar. En toen kwam ik terecht in een van met Franciscanen. Een is de, de gemeente van, van de, in de katholieke kerk. Hè? Ja. En die werd, was een kloostertje bij, en in dat kloostertje woonde Franciscanen En die kwamen bij ons over de vloer. En dat vond ik zulke aardige kerels daar waren er ook jonge kerels en die namen we me mee naar Eelde, waar ze vliegtuiglessen kregen om piloot te worden in Irian Jaya, vroeger de Nieuw-Guinea. Okay. En ik, ja, weet je wat, was een hele leuke broerlijke omgang. Ik kreeg af en toe de kap van hun op, weet je wel? Die liepen toen nog geen pijn. En zo begon mij langzamerhand... Ja, als ik priester wil worden, wil ik wel priester worden... bij de Franciscanen. En waarom paste dat nou zo, zo goed bij jou? Want die, eh, nee, de, um, op een gegeven moment ontdek je dat er meer kloosterorden zijn. Ja. Dominicanen... Ja, ja, ik had de, zelfs de een oom bij de trappisten. Dat is dus een hele strenge orde. Ja. In Sion, Diepenveen. En die was de abt geworden en zo. En, en dan kwam ik graag en ik vond die keels vond ik fantastisch met hun mooie gewaden en een liturgie. En als ik het op de boerderij rondliep, als jongetje mocht je op de boerderij komen, als meisje mocht dat niet. Dan mocht ik mij helpen de kippen voeren en de varkens bekijken enzovoort. Maar ik nee dat hele toch vond ik prachtig. Dat raakte me ook heel diep van binnen. Maar ik wilde toch meer vrijheid, meer tussen de mensen zijn, blijkbaar. Ik denk dat nu het contemplatieve weer teruggekomen is in mijn natuurbetrokkenheid. Maar dat was toen in ieder geval een hele belangrijke reden... om toch te kiezen voor de vriendelijke, joviale Franciscanen. En toen ben ik dus op seminari gegaan, zoals het heet. Dus bij de Franciscanen in de leer gekomen om mijn middelbare school af te maken. En ben ik, in, ik ben in 1944 geboren, ik ben in 18, 1896, dus 62 ben ik bij de Franciscane in Weert, in Limburg... wat voor een Amsterdammer heel ver weg is, een heel vreemd land. En hoe was het? Was het alles wat u ervan verwacht had? Waar u over gedroomd had? Nou, niet meteen natuurlijk. Zo'n eerste jaar waren we gelukkig met een heel clubje. Een heel clubje nieuwelingen. Dus dat we daar intraden en novies waren en zo... En we speelden een beetje kloosterlingetje. Je, je speelde kloosterlingetje? Ja, eigenlijk wel. Weet je, je liep met je handen in je mouwen. en je, de, je kreeg ook een pij aan. Maar je kreeg ook je werk en je kreeg wat lessen. Maar dat noviciaat dat moest je zien door te komen. En daarna begon namelijk de studie filosofie, theologie, er gingen we sporten... er waren contacten met andere uh, seminaristen... en met uh, mensen die ook op hetzelfde pad bezig waren. Er werd toneel gespeeld, er gebeurde van alles. Dus dat officiaat, ach, dat kwam je wel door. En, uh, en ik voelde me er redelijk thuis. Um, heeft u er wel eens spijt van gehad, nu terugkijkend... dat u voor die, uh, die orde koos? Nee, geen ge moment. Geen moment. Geen moment, nee. <laughs> nou, daar nou hebben we een, uh, uh, een nieuwe paus... Uh, een jezuïet, maar die heeft wel de naam Franciscus aangenomen. Ja. Dus wat vindt u daarvan? Ja, vind ik vind het fantastisch. Ja, waarom? Fantastisch. Wat, wat, wat betekent dat, dat hij dat nou, doet? Nou, dat vraag ik me nou ook af. <laughs> He, maar ik denk, dat zal hij nu moeten laten zien, maar het is zo'n getuige. Ik, ik, ik kan me nog goed een moment herinneren dat ik voor de televisie zat... dat die pauskeuze bekend werd. Het duurde heel lang voordat hij uiteindelijk bij het publiek kwam. En toen dacht ik in het Latijn te horen dat hij de naam Franciscus zou aannemen. En ik, ik kreeg gewoon kippenvel. Ik denk, het zal toch niet waar zijn dat hij mijn Franciscus bedoelt, hè? Dit is Franciscus van Assisi. En waarachter dat was zo? Ik denk, dat is een statement. Dat is een statement, dat die paus, die gaat ervoor. De kerk, die het bij de mensen te brengen het evangelie weer opnieuw te beleven. Dat heeft Franciscus gedaan, aan. Er wordt ook wel een tweede Jezus genoemd. Hè? Dat, dat hij zo weer helemaal voor het evangelie is gegaan. Blijde boodschap. Mensen in contact brengt met God. Geen dingen tussen. Geen richtlijnen, regelingen, dogma's enzovoort. Die mensen daarvan vervreemden. Maar er heel dichtbij. En bovendien een, een man die dan zegt, ja, en niet alleen is die blijde boodschap aan de mensen verteld, maar dat is een blijde boodschap voor de hele schepping. Dus dat een brede, niet uitsluitende, maar inclusief denkende man zou zijn. Nou, Iets daarvan merken we al af en toe. En uh, ja, dat was ook ontzettend leuk. We kregen we van alle kanten, wij heetten frans Milieuproject... kregen we mailtjes en telefoontjes van gefeliciteerd met de paus. Alsof wij hem gekozen hadden, wat niet ah. het geval was, zoals je weet. Maar je denkt, ja, er ging een golf van blijdschap over de wereld. Van, zou het waar zijn dat die kerk zich op dit moment, in deze crisis... zich zo van binnenuit zou kunnen vernieuwen door zo'n oude paus... Je weet het maar nooit. Nee, dat paus nee. Johannes XXIII, dat is dan voor jouw tijd waarschijnlijk. Maar was dat ook zo? Ja, ook zo'n oud-Italiaantje, de Ronde van Italië genoemd vanwege zijn dikke buik. Maar die daar de hele kerk opengebroken heeft en de vensters heeft opengedaan, de geest doorheen heeft laten waaien en geweldige dingen het heeft gebracht. Van, uh, van die geweldige paus ja. terug naar uh, deze eenvoudige monnik die hier bij mij zit. Ja. Uh, u bent na uw studie gaan werken bij de vredesbeweging Pax Christi. Wat deed u daar? Ja, ik was de algemeen secretaris. En ik had daarmee had theologie besloten om geen priester te worden. Ik wilde toch liever broeder blijven. Want Franciscus heeft een broederschap gesticht. En uh, ik voelde me daar veel meer in thuis. Dat was mm, het meer van mijn leeftijdsgenoten die zei: ja, daar ga ik voor. Voor de broederschap. Niet alleen de broederschap onder elkaar, maar ook de broederschap met andere mensen. En dat groeide ook zo langzamerhand tot de broederschap met, met, met, met de schepping, zal ik maar zeggen. Maar ik had politicologie gestuurd, aan de VU trouwens, in Amsterdam. Dus in een AR-nest. Ik vond fantastisch, fantastische mensen. En uh, toen werd ik een gegeven moment gevraagd, getipt... bij Pax Christi komt een de functie vrij. En ik denk, ja, ik kende Pax Christi vanuit de voettochten. Die middelbare school, Lieren, mm -hmm. die dan op het eindexamenklasse... door het Brabantse land liepen en veel discussieerden met over antwerkelijkseelde was toen. En uh, ik denk, ja, dat wilde ik wel. Nou, tot mijn grote verbazing ben ik aangenomen, want ik was helemaal niet zo'n houten methode. Ze hadden altijd houten methode voor dat soort functies. Mijn concurrent was ook de, die, naderhand burgemeester van Utrecht, gehoor, van Nijmegen geworden is. Ook een auto met Ook, me ook dus. een met <laughs> Dus maar ja, God, ik, ben maar, ik ben wie ik ben. Weet je, ik heb niks ja. te verliezen. Dus ja. ik, ik heb daar zeer onbevangen in die sollicitatiegesprekken gezeten. Gezegd wat ik niet kon. Gezegd wat ik wel kon. En uiteindelijk heeft dat lang geduurd. En zei ze: ja, we willen jou wel. En wat, ben je, wat bent u daar toen gaan doen? Algemeen secretaris. Dat is. Ja, ja. Ja, het, het, het was een. Uh, maar wat doe je dan als je dat Nou, dan ben je bent. overdag aan het vergaderen. Ah, kijk medewerkers aan het aansturen, je bent nota's aan het schrijven... en je bent met de politici aan het bellen, je bent aan het lobbyen... je bent internationaal aan het vergaderen. En s'avonds heb je dan de vereniging, want dit is ook nog een vereniging. Dus dan ga je naar beledenbijeenkomsten, naar commissiewerk en werkgroepen. Dus ik heb ontzettend veel gereisd, ontzettend hard gewerkt. 60 uur per week was echt geen uitzondering. En dan, dan, ja, als je dat dan doet, dan komt er een moment dat de man die voor de uh, Franciscaner Ordeco's, de man die rust zoekt in spirituele bronnen... die man raakt al verwerkt. Want dat gebeurt als je 60 uur in de week nou, werkt, toch? Dat heb je heel goed geraden. Dus, of dat weet je. En uh, zo ging het bij mij ook. was zes jaar denk ik, die trek ik niet. En het aardige daarvan was dat ik... mijn lichaam had dat veel eerder in de gaten dan mijn geest. Het een merkwaardig ding. Ik woonde toen in een woongemeenschap Verboemdee in Leiden... En ik uh, kwam s'avonds laat met mijn koffer vol mappen en dossiers. kwam ik de trap op. En toen merkte ik, ik kom niet meer de trap op. Mijn knieën willen niet meer. Ja. Dus uh, nou, dat gebeurde een paar keer. En ik, denk, ik moest wel om mezelf van hoog huis naar mijn zolderkamertje. En opeens werd het me duidelijk: ik moet niet hogerop willen, ik moet stoppen met dit werk. En vanaf dat moment ging deed alles het weer. Komt de trap op en af. En als we nee, het stop... aanwijzen... Stopte u ook, ook direct met dat D werk? Niet direct, nee. dat kan niet in dat werk. Dus ik heb toen zo'n half jaar geloof ik, de tijd genomen om het af te bouwen. Het was de tijd van de grote kernwapendemonstraties. Het was geweldig veel ontwikkeling. Pakschist groeide uitbundig van 2000 leden naar 20.000 leden. Kon, dus... kon u dat makkelijk loslaten? Want in zo'n turbulente tijd, waarin het gevoel moet zijn geweest... wij zijn zo nodig, wat ik oh. doe is zo nodig. Nou, dat was, weet je, dat, dat, dat, dat ene ding, hè, ja. ding. Maar dat andere ding... Die, die geweldige liturgie van die demonstraties. Dat daar de honderdduizenden... Het. Ja, dat was ja. echt een liturgie. Die weef die we hadden, die, die opgewekte mensen. Allemaal jonge mensen en gezinnen en zo. Die allemaal zeiden van, we willen het anders. We willen het niet zo dat we elkaar met de dood bedreigen. Maar dat we willen leven. En we willen elkaar leven gunnen. Zo heb ik het verstaan. En dan hebben we het over halverwege uh, uh, de jaren tachtig. Ja, sowieso. Ik weet niet meer precies wanneer het was. Maar uh, ja, ja. Ja, ja, met de grote kernwapendemonstraties. Ja, ja. Tegen de kernwapens. Tegen de kernwapens, ja. En dus ik vond het niet moeilijk om dat los te laten. Want ik, uh, ik moest gewoon naar mezelf uh, gaan werken. Want ik merkte dat ik uh, spirit... mijn hart lag, bij God zal me zeggen, eerder dan bij, bij het, het, het, het politieke vredeswerk. En ik, daar wilde ik meer, uh, mee, meer mee bezig gaan. Ja. Hoe, hoe kan het dan dat iemand, uh, zelfs iemand met een gewijd leven, uh, dat niet kan ontsnappen of dan niet een manier kan vinden om in die wereld dat, dat belangrijke werk te doen, zonder erin verstrikt te raken, zeg maar. Ja. Hoe kan dat? Ja, dat komt omdat je meedoet met, met, met de club. De, de kunst is dus om niet mee te doen om een situatie te creëren... en kloosters zijn dat, maar ik woon er niet meer in kloosters. Ik woon in leefgemeenschappen. Ik wilde ook mezelf waarmaken in de samenleving. Ik had politicologie gestudeerd, ik had theologie gestudeerd. Dus, en ik kon van alles, natuurlijk kon ik dat. Kijk of, kijk of het kan, dat was eigenlijk altijd mij. Nou, ik weet niet of ik het kan, maar we willen wil het wel proberen. Ja, en dan ga je word je echt meegezogen door het tempo van de samenleving. Door je eigen idealen. Je eigen beelden van. je wilde dat ook allemaal kunnen. En uh, ja, op een gegeven moment denk je dan: Zakt, dat hele kaartenhuis wat je zelf hebt opgebouwd. In. Omdat er voor mij dan te weinig hart, spiritualiteit in zat. Hè, de binnenin, dat ja, ja, er geen ja. innerlijke kracht meer in zat. Ja. Ja. En dan besluit u in, uh, in 1991, meen ik... samen met wat andere mensen... het uh, milieu, Franciscaans milieuproject Stoutenburg op te richten. Ja. Is, uh, was dat een typisch Franciscaanse keuze... Dat denk ik wel, ja. Waarom vraag je dat zo aarzelend? Nou, nou, nou, nou ik vraag het niet aarzelend, maar nee, nee. oh, ja, nee. ik bedoel nee. het in elk geval niet aarzelend. Ja, nee, nee, nee, nee. nee, dat, dat klopt. Er dat was natuurlijk wel het een en ander hand vooraf gegaan. Maar er kwam een klooster vrij van de Franciscanen in Stoutenburg. Een verbouwde villa. Waar zij ook al een beetje conferentieoord was en zo. is ook nog een tijdje een officiaat geweest en van alles. Maar dat klooster kwam vrij. De broeders trokken daar weg. En ik wist daarvan en ik was, een hele, ik was in een ander soort werk verzeild geraakt, waarin mensen op zoek gingen naar hun eigen spiritualiteit. He, hoe sta ik religieus in het leven? En daar gebruikten we allerlei creatieve vormen voor. En er groeide dus langzamerhand rond dat koetshuis... wat ook daar stout in Stoutenburg stond... een hele klut mensen waarin het verlangen duidelijk werd... wij zouden eigenlijk wel op een moderne manier religieuze gemeenschap willen vormen. He, niet, uh, niet helemaal meer op zoals de broeders dat deden... maar met nou, geleide fantasie, met zeker dans, met uh, moderne... Met, ook met andere bronnen, putten en zo. En dat was ook wel duidelijk, dat niet alleen de Bijbel ons inspireerde, maar ook andere tradities. En waarachtig, dat is ons toen gelukt. Dat heeft natuurlijk een hele geschiedenis gehad. We hebben daar een jaar lang hard aan gewerkt. En toen hebben de Franciscanen, het bestuur van de Franciscanen hebben gezegd, oké... Okay, dan verkopen we het klooster nog niet. Dan mogen jullie daar vijf jaar kijken of het uh, gaat lukken. Okay. En dan, dan, dan heb je een, een leefgemeenschap, die Franciscaans... Uh, waar Franciscaans in de naam zit, waar Milieu ja. uh, in de naam zit. En wat is het dan? Is het, dat, ja. dat, is het dan een klooster met franciscaner monniken? Of... Nee, je nee, weet het want... al neten, denk ik, onderhand. Want je hebt vastgekeken op www.stoutenburg.nl. Ah. Uh, maar dit, nee, dit is dus... Uh, het zijn wel mensen die, het is begonnen vanuit de Franciscaanse beweging... mensen die iets hebben met Franciscus. Maar er zijn drie elementen voor ons leven. Dat is gemeenschapsleven. En het is best wel intensief, hoor. We werken samen, bidden samen, zijn samen stil, koken samen. En al die dingen. Ja, het is een woon-, werk-, leefgemeenschap. Gelukkig heb je daarnaast ook goed je eigen plek. Maar een gemeenschapsleven, daar moet je dus voor voelen en kunnen... Heel veel mensen voelen er wel voor, maar kunnen dat niet. En het is een religieus gemeenschapsleven. Ze zijn dus erg geïnspireerd door de kloostertraditie van de Franciscanen, maar ook van andere tradities. En dat betekent dat we een dagorde hebben waarin alle belangrijke dingen van het leven een ja, plaats hebben gekregen. Het samenwerken, het samen stil zijn, tijd voor jezelf, tijd voor de gemeenschap, het optrekken met derden en het bij jezelf blijven. En zo. Alles allemaal in een ritme van een, een dag. Echt een, echt een kloosterritme, ja. En dan een derde element, en dat is eigenlijk heel sterk opgeroepen door de plek zelf. Dat was het milieu. Dat was natuurlijk toen de tijd ook begon dat echt een issue te worden. Mm -hmm. We ontdekten toen allerlei schandalen enzovoort. En mensen begonnen zich zorgen te maken dat we milieus aan het vervuilen waren. Die begon de afvalscheiding begon gewoon te worden. En wij dachten, dat is een heel mooi landgoedje wat echt uitnodigt om je te gaan verbinden met de natuur. En toen hebben wij gezegd. De meeste Franciscanen zijn bezig met de armen, met de rand van de samenleving. En in de spiritualiteit van Franciscus zit ook duidelijk die verbondenheid met de natuur waar we net in de winter het over hadden. Laten wij dat stukje nou pakken. En er zijn dus mensen op afgekomen die naast het gemeenschapsleven en de spiritualiteit die natuurverbondenheid belangrijk vonden. En ons leven is dan ook zo ingericht dat we dat steeds willen beleven, verdiepen en willen delen met mensen die dat met ons meekomen leven. Um, en, en met hoeveel zitten jullie daar nu? Ja, dat, is, dat varieert per maand. Maar de vaste kern is zes. En dan zijn er altijd wel mensen die meeleven. En uh, mensen voor kortere tijd, voor langere tijd. En we proberen ook mensen die... Ja, zeker dat is misschien wel wat voor mij. Die kunnen dan voor een jaar huisgenoot worden en zo. Ja, ja. Maar het is wel een heel, heel traject. Hoor. Wat dat betreft is het echt een klooster. Je komt er moeilijk in... in de... Ik, het gaat er makkelijk uit. Het tegenovergestelde van secten, De definitie van secten is, er komt er makkelijk in. Je gaat er, komt er moeilijk uit. Maar bij kloosters is dat... Mijn collega Maarten Hacht die nam deze week tussen een uh, paar buien door... een kijkje op Staalterburg. Oh. Hij zag verschillende kloosterlingen met hun handen in de aarde vroeten. En hij wilde weten wat tuinieren hen nu aan levensenergie oplevert. Zo. Het heeft lekker geregend net. Ja, het is uh, flink geregend, ja. Goed voor de tuin. Jawel. Maar uh, nu mag het wel weer warmer worden en wat minder nat. Oké, okay, gelukkig. Dat vonden wij namelijk ook al. Ja. Oh, weer heerlijk. Ik voel me weer helemaal kind. Gewoon lekker door de plassen lopen. Lekker stampen. Gelukkig loop ik hier op de laarzen van broeder Guy. Precies. <laughs> ik moet even een potje privé verhangen, zodat we er langs kunnen. En we gaan door een poortje en dan komen we in de moestuin van Stoutenburg... En, uh, ja Marco, jij bent uh, de oud-gediende van de groep. Nou, dat is uh, Ik oh, samen met Guy. En ik woon hier nu slechts uh, 17 jaar. Dit, dit hier is Kokkie? Nee, dat oh. is Ida. U uh, bent maar vast begonnen. Ja, ik maak hier een bedje met uh, bloemen. Bloemen? Ja, een groentetuin uh, heeft ook uh, bloemen nodig. Want net als mensen van bloemen houden, houden groentes ook van bloemen. Oh ja, is dat zo? Ja, ja er zijn heel veel bloemen die nuttig zijn om... Uh, uh, ziektes of ongedeertes uh, weg te houden. Ja. Helend. Dat uh, sterkt planten. Ja. Afrikanen bijvoorbeeld, uh, die zetten tussen de aardappels. Ja, wat houden ze of je precies weg? Ik weet niet, aaltjes geloof ik uit de grond. En die zijn schadelijk. Moestuin met uh, aardbeien. Bieslook. Kompoenen, courgettes, Oké, okay, U moet kokkie zijn, ja. denk ik. Ja. En u komt nu met een aantal rieten stokken. Wat gaat u ermee doen? Een route mee uitzetten waarin we gedichten gaan plaatsen. Gedichten over de aarde en over de tuin. Die hier in de wind komen te wapperen. Kijk eens aan, nou, de bamboestok gaat er rond in. Ik zal zaaien, ik zal oogsten. Ik zal heel de aarde troosten. Met het bloeien van de tuin. Dat is... Troosten, de aarde troosten. Dat ja. is wat je wilt doen met wat je hier in de tuin doet. Dat is wat doet. er gebeurt. Als ik hier aan tuinieren ben, dan voel ik zoveel ja, liefde voor die oergrond. Door mooi te werken en door met liefde te werken, krijg je ook iets terug van de aarde. De aarde zorgt dat het gaat groeien en dat, dat er een oogst komt. En ik zorg dat het goed verzorgd wordt en niet bespoten wordt en dat soort dingen. Dus in die zin troosten we elkaar. Wat heerlijk rustig, Marco. Klink, hè? Fluitende vogeltjes, ja. prachtige bloesem, hooivork in de grond, een Spiet, beetje omspieten. Koolbedjes, uh, hier gaan de kolen komen. Nou, nou ben ik er natuurlijk en ik uh, praat heel de, de stilte dicht, maar normaal uh, gesproken doe je dit werk lekker in stilte. Uh, dat kan. Nou, volgende week hebben we dus een tuinweek. En dan komen er uh, acht mensen met ons mee uh, leven de hele week. Dus dat is, dat dan is dan ook weer... belangrijk, die mensen meenemen, mensen enthousiast maken, dat ze het zelf ook gaan doen. Nou, ja, nou, dat zou leuk zijn. Van de week was er nog een mevrouw. 87 jaar, die kwam tekenen in de tuin. Ze zegt, ik heb nog nooit witlof uh, zien groeien. En dan denk ik dat jij dat ook niet hebt. Nee. Nee, zie je wel. We <laughs> weten hoe de witlofplant nee, eruit ziet. Maar is dat niet gek, maar? Groeit het, het boven de grond is of onder de grond? Gek? We eten het en we weten niet hoe het groeit. Ja. En de witlof groeit dus inderdaad onder de grond. Nou, heb Daarom... ik dat ook weer geleerd... Deze heb ik hier ook neergezet. Dat is een ananasbasilicum uh, en die ruikt zo lekker. Nu al of niet? Ja, ja als je hem aanraakt, dan ruik je. Ah ja, lekker. Net was ik ja. daar bezig en dan ruik ik ineens die ananasgeur. Nou, en word je daar dan gelukkig van? Daar word ik echt gelukkig van, ja. Daar word ik heel blij van. Ik werk in de hulpverlening. Ja, daar ben je heel erg gevend ook en luisterend en op de ander gericht. En hier denk ik weer bij. Dan is dit is voor mij voeding. Ja, balans. Dan, dan krijg ik weer een balans. Ja. Ja, ja dat, dat was uh, verslaggever uh, Maarten Hag die uh, uh, in. Um in dat klooster van nu, Stoutenburger rondloopt. En waar ook vrouwen zijn, daar wil ik alles over horen. Hoe, wat vrouwen doen in een Franciskaner-klooster. Uh, mm -hmm. Maar uh, het is inmiddels half acht geweest. Uh, tijd dus voor een overzicht van het actuele nieuws... op deze vroege zondagmorgen. En dat wordt gelezen door Renate Evers. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. De Franse politie onderzoekt of het neersteken van een militair in Parijs verband houdt met de moord op Lee Rigby afgelopen woensdag in Londen. Volgens de Franse autoriteiten is de man neergestoken omdat hij een militair is. De dader is te zien op camerabeelden en lijkt van Noord-Afrikaanse afkomst. In Londen zijn opnieuw drie mensen opgepakt die de moordaanslag op de Britse militair zouden hebben beraamd. In totaal zitten nu zes mensen vast in deze zaak. Een man is vannacht neergeschoten op een feest in het scheepvaartmuseum in Amsterdam. Hij stond bij een bar toen hij in zijn nek werd geraakt. Voor het feest waren 800 kaartjes verkocht. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is onbekend. En de rebellen in India hebben een aanslag gepleegd op een convooi van politici en aanhangers van de regerende congrespartij. Er vielen 28 doden. De Maoïstische rebellen vechten al tientallen jaren tegen de centrale regering. Ze eisen land en banen voor de armen. Tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. In het zuidoosten blijft het nog tot ver in de ochtend regenen of motregenen. In de rest van het land is het droog. De bewolking overheerst, maar soms breekt ook de zon door. En het wordt 12 tot 15 graden bij een stevige noordwestenwind. Morgen zijn er flinke perioden met zon. De wind neemt af en het wordt 15 tot bijna 20 graden. Alleen het zuiden krijgt mogelijk een bui. Dinsdag is het ook 15 tot 20 graden. Maar dan neemt de buienkans later op de dag flink toe. Dit is De Zondag, op Radio 1. Mijn gast van vanmorgen is hier helemaal in zijn element. Hij leidt namelijk een groen klooster in de buurt van Leusden, Stoutenburg. Guy Deelweg. En met hem zit ik hier midden in de natuur... met uitzicht over de Oostvaardersplassen... waar de wind nog steeds zichtbaar is, want aan de rand van dat water, rietkragen die, uh, zoals het spreekwoord zegt... wel buigen, maar niet breken. En stevig buigen, als we, als we ze zo zien, dat betekent dat het, uh, dat het stevig waait. Wij zitten binnen, kijkend over dit, uh, over dit uitzicht. Uh, binnen warm en behagelijk. En we praten over, over, een, over een klooster, een milieuklooster Stoutenburg. Yes. Uh, Guy Dilweg is een Franciscane geestelijke... die twintig jaar geleden een leefgemeenschap begon die dicht bij de natuur leeft en ook zijn eigen groenten verbouwt, bijvoorbeeld. Um, uh, daarnet, voor het nieuws, hoorden we Maarten Hag, uh, onze reporter, die, uh, die uh, uh, daar rondliep. Uh, en ik hoorde vrouwen. Nou yes. dacht ik, ja... Een beetje Franciscaner klooster. dan lopen we alleen maar kerels rond, maar dat nee. is niet zo. Nou, in dit in, dit geval. in ieder geval niet. Het is, ja, dat heeft zo zijn, zijn ontwikkeling. Dus als je, mensen, als je iets wilt en je probeert mensen te interesseren... en als het dan over religiositeit gaat, gemeenschapsleven en natuurverbondenheid... dan heb je al gauw met vrouwen te maken. En ik heb daar nooit bezwaar tegen gehad... dat vrouwen zich zouden aansloten bij zo'n gemeenschap... Want ik had ook in mijn eerdere Franciscaanse leven... al in gemeende leefgemeenschappen gewoond. En samen met medebroeders. En uh, ik, ik denk, ja, dat is een geweldige verrijking. Ik vind het prachtig om met vrouwen samen te wonen. Dus ik heb daar zelf nooit bezwaar tegen gehad. Integendeel, ik vond het een verrijking van het gemeenschapsleven. Alleen al de manier waarop een huis dan wordt ingericht... is toch wel heel anders dan wanneer ik in mijn mannenkloosters... van mijn medebroeders kom... Mijn medebroeders zullen me hier niet zo gauw op dit pad volgen. Maar ik heb wel altijd het idee dat ze het interessant hebben gevonden. Ze hebben het in ieder geval nooit uh, duidelijk gemaakt... dat ik dat niet zou moeten doen, zonder zeggen. Ja, ja. Ze zullen er best wel eens vragen bij gehad hebben. Maar over het algemeen krijg ik het idee... ik krijg heel veel support vanuit de Franciscane orde. Ja. Oké. Okay. Nou hoorden we in die reportage ook um, de woorden uitgesproken worden... door een mevrouw, de helende kracht oh, van, ja. van de natuur. En u zat instemmend uh, te knikken toen, uh, toen dat voorbij kwam. Ja. Uh, van waar die instemming? Wat, wa, uh, of ja. met andere woorden, wat is dan die helende kracht? Nou, ja, ik merk het zelf. Ik merk het zelf als ik... Eh, ik ben een man die veel vergadert, veel reist, veel buitenshuizers ben... en veel computerwerk. En wanneer ik dan in de tuin ben, en dat is veel te weinig... Dan merk ik dat wanneer ik me concentreer op dat stukje wat ik moet wieden, of die greppel die ik moet uitdiepen, of die composthoop die ik moet omzetten, en ik ben daar helemaal, dan zakt er iets vanuit mijn hoofd naar mijn bestaan. Naar mijn, mijn bestaan, mijn bekken, zal ik maar zeggen. Zo, mm -hmm. zo, dan, dan voel ik mij meer een heel mens worden. En dat is niet alleen mijn eigen ervaring. We krijgen. Uh, we hebben niet zoveel plek voor mensen, maar we hebben van die weken en zo. En er komen dus mensen op af die nogal eens een burn-out hebben gehad. Die de weg kwijt zijn geraakt in het leven. Die van alles hebben meegemaakt, waardoor ze ja, in de zorgen zitten. En het pure contact met de aarde, met hun handen in de aarde... knietjes op de grond, neus erboven. Je ruikt alles, je ziet alles. En die, dat, dat fysieke contact met de grond waar je uit voortkomt... waar je je voedsel vandaan had en alles... Dat, dat, dat blijkt heel aan te werken. En bovendien dat werken in stilte... Hè, wat je net ook al even ja. hoorde... Hè, we doen het ook vaak bij tuinweken... dat we dan s'morgens echt in stilte werken. En als er gesproken kan worden... Maar ook trouwens als we in stilte werken... dan wordt er af en toe een belgeluid. Er hangt ook een bel in de tuin. En dan staat iedereen even op... om even adem te halen... rond te kijken, te glimlachen. Dan gaat de bel je en dan ga je verder. Zodat je uit je dwanggedachte wordt weer teruggebracht wordt in het hier en nu. En dat leven in het hier en nu in contact met de aarde, dat is een weldaad. Niet alleen voor mij, maar voor heel veel voor mensen. Voor heel veel mensen. Dus stel, ik, uh, ik raak overwerkt. Dat gebeurt nog wel eens in, uh, oh, in nee, de maar. branche waarin ik zit. <laughs> mensen die overwerkt raken, want het is druk. Um, en ik kom bij u voor advies. Ik zeg, Kiel, ik, uh, ik zit er helemaal doorheen... Zeg je dan tegen me, joh, ga eens bij een therapeut praten... of ga eens naar een, psychia een psychiater of een psycholoog? Ja, soms is dat natuurlijk wel heel handig. Maar eerste... Of zeg je, duik de tuin in? Ja, duik de tuin in. Of, als, uh, het kan ook zijn dat ik zeg... jij moet eerst eens maar eens lekker in dat bos gaan rouzen. Want de tuin... Gaan lekker. ja. gaan he, lekker dat he... Kijk, Ik heb mensen echt de bos ingestuurd. En ze zeggen van, nou, hier, deze boom die moet om. Hier heb je een bijl, ga je gang. Je moet, die moet de energie kwijt en die kwam doordat hij fysiek, fysiek werk was... kwam hij langzamerhand weer ja, tot bedaren, zal ik maar zeggen. Een ander die vindt die manier van met aandacht werken... daar in die moestuin en met die tere plantjes bezig zijn. Het wieden, het schoonmaken, het verzorgen van het bedje. Staat. Daarmee verzorg je ook je eigen bedje, verzorg je ook je eigen ziel. Als je daar in de grond van de aarde gaat, dan rijd je ook naar de grond in jouzelf. En dat is natuurlijk een heel religieus gebeuren. Dat, eh, en dat kan voor een ander mens weer heel verbindend zijn. Dus het is ieder een beetje naar zijn soort. En dan aantal moet natuurlijk naar de psychiater. Ik bedoel, daar, daar kan de grond ook niet zoveel meer naar helpen. Maar het eerste zou ik zeggen... Ze zeggen ook, van buiten word je beter. Dat is een slogan geweest een paar jaar geleden. En Van buiten word je beter. Van buiten word je beter. Van buiten zijn, van buiten, zeg maar. Van buiten word je be beter van binnen. Is ja, zeggen. ja, ja, ja. ja. ja. Ja, dat is echt zo. Maar zijn er ook mensen die, die, die wel eens bij jullie zijn langsgekomen... en ff, ff, bij wie het echt zo over het hoofd heen vliegt, bij wie het niet aankomt? Ja, dat, dat, dat, dat, dat gebeurt wel. Ja, het is niet hebt... zo universeel dat, dat ieder mens, wanneer die zich openstelt... voor die schepping, dat hij dat daar beter van wordt? Ik denk, als je zegt, voor een mens die zich openstelt... en verlangt, verlangt naar, naar dat contact met die schepping, dat hij daar beter van wordt. Maar... Voordat je bij dat verlangen bent, want er zit zoveel hoofd tussen. Hè? Ik heb er zoveel hoofd tussen, tussen. Ja, je ja. hebt het ook over hoofd. En ja. dat is het ook precies. Er zit hoofd, hoofd in. Ik gebruik wel als je spreekbeurt het beeld van, de, van, de, van een mens, zoals een tweejarig kind dat tekent. Dat is dan een streep. Dat is je lijf. Ja. Twee harken. Dat zijn, <laughs> dat zijn armen. armen. En een hele grote bol. Dat is het waterhoofd. Hè? Ja. En. Vaak zijn wij mensen met onze rationele ontwikkeling... en ons willen reguleren enzovoort. We zijn geweldig op dat niveau bezig. En dat is een heel belangrijk niveau, maar dat moet in balans komen. Met je hart en met je buik, zal ik maar zeggen. Nou, en de natuur helpt natuurlijk geweldig. Want je buik is je binding met de natuur. Zoals je hart je binding is, zal ik maar zeggen... staat voor je verbondenheid met de schepper. Nou, als die in betere balans komen, word je een gelukkige mens. Ja, ja. Nou, zijn jullie ook een gemeenschap? Dus ja. het gaat niet alleen maar over die, over die moestuin... of dat hakken in, tegen die bomen in dat bos. Nee, dat mag ook het niet meer. Want, op, maar, he, tegenwoordig he, mag dat dan he, zeker niet meer. He. Maar het gaat ook over... wij doen samen. Wij doen samen. Ja. He, wij doen samen. Ja. Um, is dat, wat is daar de, de meerwaarde van? van oh, in zo'n gemeenschap zitten? Ja. Je moet het tegen kunnen... Eén moet het leuk vinden, anders moet je het niet doen. Nee, maar maar die vraag wordt mij... bij mij ook gevoed door een lichte aarzeling... <laughs> tegen het gegeven gemeenschap. Nee, snap ik. Snap ik. Dat past ook heel... ik had ook wel gedacht aan het begin... dat er binnen de keer zo groeien tot een gemeenschap van twintig mensen. Maar daar is de tijd niet naar. Maar voor mij is het een geweldige hulp. Want ik heb een aantal dingen die ik graag wil realiseren. Ik wil een goed religieus mens worden. Ik wil in verbondenheid met de natuur leven. En ik wil daar eens steeds dieper gaan. Ik wil me niet laten wegtrekken door de duizend prikkels om me heen. En dan helpt het geweldig dat je samenleeft met mensen die dat ook willen. Want anders, als ik in mijn eentje dat zou moeten doen en met z'n tweeën... Ja, dan is de zuigkracht van deze prikkelsamenleving natuurlijk zo ontzettend groot... dat je heel makkelijk uit je midden raakt en weer mee gaat doen... met die flow van de society die bezig is jou voortdurend te verleiden... tot het kopen van dingen enzovoorts. Ja, ja. Nou, om dat terug te nemen hè, is het heerlijk om daar samen met mensen ook steeds bewust mee bezig te zijn. Dus als wij iets aanschaffen of denken te willen aanschaffen... of als ik denk dat ze iets nodig hebben, dan wordt dat besproken. En dan blijkt dat vaak helemaal niet nodig te zijn. Die hark kan best nog een tijdje mee. Die harra kan best sowieso. Ja. Wordt uit, uh, je hebt reduce, reuse, recycle, hè, als de, die slogans. Nou, er worden bij ons ontzettend lang dingen hergebruikt... en ze zijn gerepareerd. Maar het mooiste voorbeeld vind ik altijd nog de auto... Toen we begonnen bij ons we hadden dus vier van de mensen die begonnen hadden een auto. En we hoefden er maar eentje. wel handig enzovoorts. De auto genomen, diesel en stationcar, heel handig zo. En die werd tegen een boom gereden, totaal los. Nou, ik denk, we meteen geld gaan inzamelen... of gaan bellen met mensen, want we hadden geen cent te maken. We gaan bellen van, hebben jullie geld over? Want we hebben, nou, ik had vijfduizend gulden bij elkaar. Dus we hebben onze wekelijkse vergadering. Het auto staat op de agenda en ik zeg, nou, ik heb al 5000 gulden bij elkaar. Dat was gulden tijd, hè? Ja, en, uh, en ik zie de anderen zeggen zo, oh, oh, fijn voor jou. En dan zegt de eentje, maar hebben we wel een auto nodig? Hebben we wel een auto nodig? Ja, natuurlijk iedereen heeft we een, een auto nodig. nodig. Nee, niet, niet, maar we moeten mensen naar het station brengen. Er moeten boodschappen gedaan worden. worden. Zeven kilometer daar vandaan, zeven kilometer daar vandaan en zo. Hoe wil je, Agat, onze oudste lid, die moet regelmatig maar het ziekenhuis. Hoe wil je dat zonder auto doen? Nou, gepalaverd over en weer. En uiteindelijk zijn we erop gekomen En dat is een gouden model geworden. Van laten we het gewoon eens een tijdje proberen laten we drie maanden proberen zonder auto te leven. Dan komen we er dan op terug. We zijn er nooit meer op teruggekomen. maar die drie maanden hadden we het zo in het leven geïntegreerd. Want die wil wel eens iemand wegbrengen... en er komt wel eens een vrijwilliger met een auto. en je kunt een taxi bestellen als, die, als het echt nodig is. En het was uit ons leven verdwenen... en we hebben sinds die tijd nooit meer een auto gehad. En dat is het gevolg van... Samen? Eh, eh, samen zijn. Want ja, anders had ik in mijn... Mijn denkrichting van je hebt een auto nodig. Dus, en ik vond het ook leuk om geld in te zamelen. Ja. En die vind het ook leuk om auto te rijden. Dus allemaal bijkomende argumenten die niks met de zaak te maken hebben. En is er iemand die zegt dan van heb je hem wel nodig? En dan moet je erover gaan praten. Waar gaat het ons nu om in dit leven? En zo worden we regelmatig, met name bij aanschaffen nieuwe dingen... worden we door elkaar ertoe bepaald wat voor leven willen we hier leiden. Wat willen wij uitdragen aan waarde? Of wat willen wij beleven aan waarde? En daardoor draag je het ook uit. Ja. En dragen je uit door het te beleven. Ja. Ja. Dus het is in praktische zin levert het mooie dingen op. Maar... En, en in, um, in geestelijke zin ook. Want gelijkgestemd dus, uh, ja. je kunt je afzonderen van de prikkels... Uh, van, de, van, van die jachtige wereld daarbuiten, zei u ja. daar straks. Um, toch betekent het ook dat je voortdurend... dat is dan wat bij mij opkomt... je moet ook weer rekening houden met wat al die andere mensen vinden. En na, na, na, nou, moet je da, nou moeten heel veel mensen dat gewoon, ja, als, ze, als ze werken. Maar dan kom je thuis. Eh, eh, zo is dat bij jullie, want j, jullie zijn altijd samen thuis. En Als je daar aardbei wil planten, dan wil, wil iemand anders er... Eh, I iets anders. En linksom en rechtsom. Nee, ja. zit nee die mensen natuurlijk die niet heb je daar nou wel een verschil in. Nee, zit niet in de weg, zit niet in de weg. Misschien zit het ook niet in de weg, omdat iedereen daarvoor gekozen heeft. Hè? Ja, ja. Dus de principiële bereidheid om er samen uit te komen... Hè, wat nu eerst gepland moet worden enzovoorts. Hè, en of dan nou eerst de, de, de keuken gedaan moet worden en dan pas de vergaderzaal. Enzo, dat kom je allemaal uit. En zelfs over de kleuren. Hè, want als zijn andere mensen zeggen, daar bemoei ik me niet mee. Maar als we het huis opschilderen, ja, dan heb je natuurlijk... die ene die wil aardekleur, de andere die wil witte kleuren enzovoort. We komen er altijd uit. Maar soms moet je even de tijd nemen om eruit te komen. Dus dat doen we over. Ik noem dat organisch vergaderen... Van als het niet lukt, dan gaan we niet forceren. We stemmen nooit. Dus dan zegt Nou, dan komen we erop terug. Denk er nog eens over na. En, en dan, krijg je dan, dan, dan komt het dan ooit voor elkaar? Want zo ja. kun je natuurlijk even lang doorgaan. Ja. ja, dat zou kunnen. Nou, een leuk voorbeeld is wel dan onze. We hadden de dekbedden-discussie. Ik denk dat die zo, net als de 80-jarige Oorlog, af en toe is het oorlog, zal ik maar zeggen, maar die heeft hier twee jaar geduurd. Van, we hadden dekens, dat hadden we van de broeders nog. En er eh, was een tendens om dekbedden eh, aan te gaan schaffen. Maar ik zag allerlei nadelen van die dekbedden. Die zijn dik en die moet die dekbed overtrekken. En anderen zagen daar weer de voordelen van. Dat hebben we laten liggen. En dat heeft zo twee jaar lang, want het af en toe weer eens op... en werd het neergelegd. En uiteindelijk zeg je, dan nou, laten we maar proberen... dan doen we het met dekbedden. En dan horen we het wel. Nou, nu hebben we dekbedden overal. En het, is dus. het kan soms wel duren... maar dan gaat het ook over dingen die kunnen duren. Want het maakt niet uit of je nou morgen of overmorgen... de dekens vervangt door de dekbedden, zal ze zeggen. Maar vaak moet het sneller iets besloten worden. Ja, ja. Nou, die, die, dat zit er dan ook in. Dat is toch die flow waar we samen in zitten... doordat we samen gekozen hebben voor zo'n project... met alle onderlinge verschillen die er zijn. Dan zeggen we, we komen er samen uit. En dat lukt. We zijn nu 20 jaar verder, ruim 20 jaar ja, verder. Ja. Uh, hoe gaat dat met u? <laughs> Wat hebben die 20 jaar met u gedaan? Ja, oh, leuke vraag. Leuke vraag. Je hebt het verlangen alleen maar groter gemaakt... om uh, religieus te worden. En... Uh, ik, uh, we, dat komt ook omdat we putten uit verschillende tradities. Uh, Tich Nhat Han, die een aantal luisteraars zullen die naam overkennen. Een boeddhistische monnik die het uh, uh, agankeseerde boeddhisme preekt. En die heeft ook heel veel boekjes geschreven over hoe je nou heel praktisch in het dagelijks leven staat. En dan heb je Franciscus die hele praktische, maar op een ander niveau, raadgevingen geeft aan zijn broeder. Ook vanuit de praktijk allemaal. En al die... Die aanwijzingen, al die voorbeelden, daar zit een diepere bron onder, een diepere grond, God zal maar zeggen, in mijn in terminologie. En dan zei, ja, ik, ik wil daar steeds dieper, dieper naartoe. Dus dat leven in verbondenheid met de natuur, in de gemeenschap en met de spiritualiteit, die heeft me alsmaar hongeriger gemaakt, in plaats van dat het me verzadigt. Maar ja, zo gaan die dingen. Dus zal het zal met de liefde ook al zo zijn, denk ik. Dat, ja, het roept steeds meer op. Het is, dat is nooit nooit eindig. Dat, dat houdt nooit op. Dat gaat maar door. Nee? Nou, dat heb ik dus ook al met dit... Uh... Dus ik wil me steeds dieper verbinden met de natuur. En eigenlijk wil ik mijn schepper ontmoeten. Ik weet dat dat niet gaat lukken. Nee? Dat weet je nooit natuurlijk of het niet gaat lukken. Maar nou, dat zal wel nu zo gauw gaan lukken. Maar ik wil wel er dichtbij kruipen. Ja. Zo dicht als ik kan. Zoals van ja. eigenlijk ook. Ja. In die holletjes, ja. in die grotten... en in de, de vlakte van Umbrie Ja, steeds dat zijn schepper heeft gezocht. Nou, daar ben ik ook mee bezig. Nou, nou... Uh, dat, dat klinkt als uh, de God tegenkomen in zijn schepping. Daar begint het, ja. Um, ja een hofpredikant uh, Dominee Karel ter die vertelde deze week... dat hij zijn, uh, zijn geloof in God is kwijtgeraakt... Ja. doordat hij de vredekant kant van de natuur niet kon rijmen met God als schepper. In de, schepper, oh. in de schepping ziet hij eigenlijk uh, geen bedoeling van een schepper. En de, natuur in de, in die, die, de liefdevolle God en de natuur, dat, dat kan hij niet met elkaar, uh, met elkaar rijmen. Ja. Um, en ze houdt er maar zelfs van om in, in dat opperwezen te geloven. Ja. S -s Snapt u dat dan? U snap vindt. U ik. vindt u snap ik, snap ik. ik. Ik kom uit een andere hoek. En, en dus in die andere hoek zit ook dat alles wat je overkomt. zie je het als genade. En dat is een uitgangspunt van. Dus de vreedheid van de natuur. Hè, ja, wij noemen dat vreedheid. maar dat is de mensen stempel wat wij opdrukken. De natuur is de natuur, de natuur die is helemaal wat ze moet zijn. Die is niet iets anders. Een aardbeving is een aardbeving. Een zeearen die een vis vangt is de zeearen die een vis vangt. Ik bedoel, dan kun je zeggen van zielig, maar dat is onze interpretatie. Maar het is wat het is. En daarin zie ik de uitnodiging om ook te worden wie ik ben. En als ik ben wie ik ben, ben ik misschien ook een begaafd wezen... wat kan geloven, wat liefde kan verstaan, wat liefde kan ontvangen... en liefde kan uitdelen. Nee? Dus in mijn ware aard, en ik herken ook die vreedheid van de natuur... Zelf, wat dat betreft spiegelt de natuur ook ja, mijn ongeremde kanten... Mijn, mijn, mijn ruwe kanten enzovoorts. En het is voor mij dan aanleiding om daar nog eens naar te kijken... en kijken of dat ook opgenomen kan worden... niet afgezet, niet weggestopt, maar opgenomen kan worden... in het liefdesverhaal. Dat is de, de uitdaging. Um, de gasten in Dit is de Zondag... Die krijgen ook een beetje liefde van ons in de vorm van een poëtisch cadeautje. Nou. Um, de dichter Rien van den Berg die schreef het volgende gedicht voor Guy Deilweg. Een gedicht voor Guy Deilweg. Je kiest een pad. Je kiest een pad. Je loopt tussen de bomen door en vraagt je af of dit de weg is naar het paradijs. Of dat je zonder het te weten hebt gekozen voor de weg naar de hel... Je weet, die weg bewandel je wellicht aanvankelijk argeloos... maar straffeloos nooit. Je neemt altijd jezelf mee. Je weet, aan het einde van de weg is een tuin. Dat kan een tuin der lusten zijn. Elke uitloper wordt uiteindelijk brandhout. Maar ook een wandeltuin. Voor jou en voor de ander klaargelegd. Een droom. Een déjà vu. Een paradijs. Daar hoop je op. Daar zoek je naar. En dus kies je een pad. En loop tussen de bomen door en vraagt je af of dit die weg is. Dan ineens spreekt er een ander. Ze zegt, je weet toch dat wij juist zo op de tast... een beeld zijn van de ander... die zijn pad koost met ons... zijn lot aan ons verbond... en die met ons op de tast zijn weg zoekt naar een nieuwe tuin. Je weet toch... weet je dat? Hé hey zeg, ik vraag je, weet je dat? Ik blijf je vragen tot... ik weet dat jij het weet dat jij alleen al door het kiezen van een pad een openbaring bent van God. Een gedicht voor mijn gast, Guy Deelweg, van de dichter Rien van den Berg. Um, in het gedicht klinkt de hunkering door naar het paradijs. Is dat, uh, is dat iets dat u herkent? Ja, maar ik ben nog meer geraakt door dat laatste zinnetje, dat jij alleen al door het kiezen van een pad... een openbaring bent van God. Want dat paradijs... Tuurlijk, tuurlijk iedereen breidt verlangen naar een beter leven... voor zichzelf en voor zijn kinderen en voor de samenleving en zo... maar dat wij al gaande we die weg... Openbaring zijn van God. Dat jij met jouw gebreken en jouw talenten een openbaring bent van God. Dat de natuur met zijn vrede en zijn zoete kanten openbaring is van God. Dat alles wat gebeurt in mijn leven, dat daarin God zich openbaart. Ja, ik vind het zeer ontroerend. Ik ben het, uh, heel Dankjewel. Dankjewel, ja, vind het heel mooi gedicht. Dank je wel. Dank je wel, Rien. Ja, ik vind het heel bijzonder. Ja. En dat paradijs, het is natuurlijk betrekkelijk. Ik bedoel, wat is een paradijs? Ja, die, uh, wat, wat is voor uh, uh, Giel. Guy, een, een paradijs? Voor mij is het paradijs dat ik alles wat gebeurt... in liefde kan omarmen. Dat is voor mij het paradijs. Het is een prachtig verhaal. Hebben we daar tijd voor? Over de vermaakte vreugde. Heel kort, ja. Franciscus is onderweg. Van het een naar het ander, onder Perugia, het is winter. Ijs. Lopen op blote voeten, hartstikke verschrikkelijke toestanden. De wind giert door, door, door het land en uh, hij loopt... Uh, en Leo loopt achter hem aan. En zijn de, de, de medebroeder ja. en fascistus uh, vraagt... Nee, uh, uh, moet ik het goed vertellen? Hè, dat, uh, van, weet je wat de ware vreugde is? En, uh, dan zit er, en Leo zegt, nee, dat weet ik niet. Dan zegt nou, dat is niet dat alle broeders heel geleerd worden. Dat is niet als broeders zelfs wonderen kunnen doen. Dat is niet als broeders de talen spreken als de engelen en de heiligen. zij gaat door. En iedere keer weer, weet je wat de volmaakte vreugde is? Dat is niet als alle koningen en keizers van Souskaan worden. Dat is niet als alle koopluiden hun, hun geld uitdelen aan de armen. Dat is niet... Ja, maar wat is dat dan wel, vraagt Leo op een gegeven moment. En als we dadelijk aankomen in Perugia... En het is donker en we sterven van de kou. En uh, ik heb mijn benen een stuk van de ijspegels aan mijn pijn hangen. En ik klop aan en ik klop aan en uh, er komt niemand. En ik klop harder aan en dan komt er een broeder Portier. Die heeft die heb ik wakker gemaakt. En die komt wie? wie, wie ben jij wel? En hij zegt ik, ben broeder Francisca zou ik binnen mogen komen. En hij zegt nee, je komt er niet meer in. En ik houd aan en die broeder die komt weer. Wat, wat wil je nou? Ik ben broeder Francisca zou ik bij mijn medebroeders mogen komen slapen. En hij zegt je bent veel te laat. De deur is dicht. Je komt er niet in. En je houdt aan en je klopt op de deur. En de boerderpartier die bepakt het eind houdt van... heb je me niet begrepen? En die begint op mij in te slaan. broeder Leo, als ik dan de vrede in mijn hart bewaar... en niet kwaad voor, dat is de ware vreugde. Nou, dat, is eigenlijk, dat zou je kunnen vertalen naar het paradijs. Dat je alles wat je overkomt, waarmee je verbonden bent... dat je kan accepteren dat het is en dat daarmee de eeuwige de Allerhoogste, zegt Franciscus, de liefdevolle, zich daarin openbaart. En daarvoor moet je een beetje nederig zijn... en niet te, te hoog in de bol hebben. En dat is natuurlijk onze grote, eh, grote ziekte. Ja, ziekte is een beetje ja. ja, Onze pannen, zal ja. Ja. Ja. De, de, de, zeg maar Een gemiddelde luisteraar, die, die, die denkt bij het horen van dit verhaal... ja, kom op nou. Ja. Wat, wat, wat moet ik nou, daar nou mee in mijn leven als, ik, als, als er dus allerlei rampspoed over mij afkomt? Als er allerlei nare mensen op mijn pad komen, dan moet ik dat maar slikken? Slikken? Slikken is passief. Slikken, dan, dan gebeurt het... Maar dit is uh, uh, dit, dit is een bewegen van binnen, ik word afgeleid oh. <laughs> van, van binnenuit. Uh, je bent vol, vol van God... Maar dat, dat willen we helemaal niet, want we zijn vol van onszelf. En we hebben natuurlijk, ik ook, hoor. Hè, we willen ja. allemaal dingen doen die ik leuk vind. Maar ik ben dus aan het zoeken naar wat God leuk zou vinden. En dan denk ik dat dat die brede beweging is... van het aanvaarden van het, van het bestaan. Ook in zijn ja, negatieve, schurende en, en, en ongelukkige kanten. Want wat schiet je ermee op om het niet te doen? Om het niet te aanvaarden zoals het is? Wat je erop als je kwaad wordt? Nou, dat, dat, die, dat je die monnik dwingt die deur open te doen en je naar binnen te laten. Zodat ja. je warm kan worden. Ja, ja, ja. maar dat, gaat dus, dat is een praktisch verhaal. Maar ja, dat ja. is een spirituele verhaal. Ja, je hebt natuurlijk verschillende niveaus van is verhalen. Dus ja. ook liever binnen zijn hoor. Ja. Terug naar die, naar die, naar die tuin. Naar, ja. naar dat vroeten in de aarde. Um, is dat... Hè, de, we, we hadden het net over, u vertelde net... Hè, dat je op zoek bent naar dat wat... Uh, voor mij de bedoeling is. Hoe ja. ik moet zijn. Ja. Uh, hoe, hoe vind je dat in die tuin? Ja, de verzoening. Verzoening. Het is, uh, dus, ja, waar we het eerder over hadden. dat uh, Doordat je werkelijk ook fysiek contact maakt... met, met de moedergrond... waar we, waar we van eten waar we uit bestaan. We zijn uit klei. Een van de mooiste verhalen is natuurlijk toch... Hè, dat we uit klei gevormd zijn en gisteren geest hebben ingebrazen. dus Terug dat ze... naar de klei. Terug naar de klei, oké. Okay. <laughs> Guy Deelweg, uh, hartelijk dank van, uh, van Milieuklooster ja. Stoutenburg. Dank dat u er was en dank voor uw verhaal. We blijven op Radio 1 in groene sferen met vroege vogels. Zometeen na het nieuws van 8 uur. Uh, Menno. Ja, goedemorgen. Ja, uh, Verbouw jij zitten je weg. eigen groente? Uh, een heel klein beetje, ja, in mijn tuin. Uh, maar daar ga ik straks niks over vertellen, maar wel over allerlei andere dingen. Europa wil schaliegas. Well, maar weten we waar we aan beginnen? In het Amerikaanse Pennsylvania boren ze al vijf jaar. That's not a smell for out here. Dat hele glorige bij mij slaat meteen op mijn slijmvliezen. Wat kunnen wij van Amerika leren? This is our water. It, belong to that industry. It belongs to us. Een reis door Hillbilly Country. It has to stop. op Radio 1. E. Vanavond om 7 uur in Bureau Buitenland. It has to stop.